8 uur in Montserrat met het NOS-journaal. Oliemaatschappij BP heeft erkend verantwoordelijk te zijn... voor de olieramp in de Golf van Mexico in 2010. Het Britse bedrijf betaalt over een periode van zes jaar... 4,5 miljard dollar aan schadevergoeding. De ramp in de Golf van Mexico geldt als de grootste in de geschiedenis. Het bedrag dat BP moet betalen... is ook de hoogste schadevergoeding in de Amerikaanse geschiedenis. Het record stond tot nu toe op naam van het farmaceutische concern Pfizer... dat in 2009 een schikking trof van 1,3 miljard dollar... voor gesjoemel bij de verkoop van medicijnen. Vanuit de Gaza-strook zijn raketten op de Israëlische stad Tel Aviv afgevuurd. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen, zegt het Israëlische leger. Het is de eerste luchtaanval op Tel Aviv sinds de Golfoorlog in 1991. Hoeveel raketten er precies zijn afgevuurd is nog steeds onduidelijk. En ook is nog onduidelijk of de raketten schade hebben aangericht... of dat ze vlak voor de kust van Tel Aviv in zee zijn terechtgekomen. De raketaanval is opgeheerst door de islamitische jihad. Spanjaarden die hun hypotheek niet meer kunnen betalen... worden de komende twee jaar niet uit hun huis gezet. De regering in Madrid heeft besloten om de regels minder streng toe te passen. In Spanje is veel ophef ontstaan rond de zelfmoorden van twee mensen die hun huis uit moesten. De versoepelde regeling geldt voor gezinnen met een inkomen van maximaal 19.000 euro per jaar. In aanmerking komen alleenstaande ouders, gezinnen met een gehandicapte en gezinnen met veel kinderen... De meeste conducteurs en machinisten willen niet bij elk ongeluk op het spoor uitstappen. Dat zegt één Vandaag na een enquête onder 450 conducteurs en machinisten. Volgens de NS is de conducteur of machinist wettelijk verplicht om eerst hulp te verlenen of om het lichaam af te dekken. Volgens één Vandaag wil 86% van de conducteurs en machinisten zelf kunnen bepalen of ze bij een zelfmoord de trein verlaten. De meeste willen eigenlijk alleen hulp verlenen als het slachtoffer nog in leven is. En dan het weer... Vanavond en vannacht laaghangende bewolking in het noorden mist. Het koelt af tot 2 graden boven nul. Aan het eind van de nacht plaatselijk vorst. Morgen een grijze dag en dan wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie viel op de randweg van Eindhoven vanwege werkzaamheden op de A2 naar Maastricht. Tussen knoop het Dorp en knoop de hoogte 5 kilometer. Er is maar één rijstok open. Het is verstandig om voorlopig via de N2 te rijden. En die ligt er vlak naast. In Zuid-Limburg is de A76 dicht, van geleen naar Aken, tussen Simpelveld en de Duitse grens. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. De afsluiting zou volgens Rijkswaterstaat wel eens tot middernacht kunnen gaan duren.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 Scherp inkopen is winst pakken, zeker in deze krappe tijden. Daarom biedt Macro aanmerken voor macroprijzen, Zowel food als non-food. Waaronder ook kleding. Bijvoorbeeld McGregor, Armani, Puma, Bjorn Borg, g Star, Macro, partner voor ondernemend Nederland. Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl Macro, eigen stofzuiger, Fempaar, power 2400 watt, slechts 65 euro. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei op de nou altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. het van Brakel. Goedenavond. Het klimaat verandert. Een open deur. Het is bekend. Echt zorgelijk is, Nederland is niet goed voorbereid. Zegt de rekenkamer vandaag. Kabinetten komen en gaan. En ze komen en gaan te snel voor adequaat beleid praat erover met Cherk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu, straks. Het eerste ding gaat over sport en vooral over randzaken. Het gaat bij het voetbal niet altijd goed met supporters. Lijk... Spreekkoren, rellen bij voetbalwedstrijden. Ze overschaduwen het beeld van een gezellige zondagmiddag naar het voetbal met je zoontje. Vandaag bijvoorbeeld werd vier jaar cel geëist tegen amateurvoetballer Sylvester M. Die een 77-jarige supporter zo hard trapte dat die aan de verwondingen overleed. En toch zeg ik goedenavond, Leo van der Vliet. Goedenavond. U bent, heb ik gehoord, manager Veiligheid van Vitesse. Nou, dan, dan hebt u interessante, mooie dagen. En zeker een mooie zondag voor de boeg. Spannend ook, Vitesse NEC. Dat is een risicowedstrijd, hè? Ja, dat is een, inderdaad een risicowedstrijd. Ja, wat is het risico? Uh, nou ja, goed, waar veel mensen samenkomen, dat is altijd een risico natuurlijk. En uh, ja, goed, daar bereiden we ons goed, voor, goed op voor. Uh, NEC en Vitesse, dat, uh, dat zijn niet de clubs die elkaar het uh, best liggen qua supporters dan. Uh, dus daar komt wat meer risico mm. bij kijken dan een normale wedstrijd. Ja, Arnhem ontmoet Nijmegen zondag uh, vanaf half één uh, smiddags. Uh, het is wel misgegaan, hè? Kunt u, kunt u een paar zinnen zeggen wat er bijvoorbeeld bij de vorige ontmoeting uh, misging? Nou, u zegt net van hè, voetbal, spreek, koren, rellen. Um, ik herken dat beeld eigenlijk niet zo, moet ik eerlijk zeggen. hoor. Dat, uh, ik vind dat wel meevallen. Um, ja, helaas hebben wij natuurlijk wel bij de edities NEC Vitesse... Uh, vorig jaar wel hevige rellen gehad in, in Nijmegen. Ja. Um, ja, dat was jammer inderdaad. Ja, dat is jammer. Maar uh, uh, ik, ik bedoel, ik, u krijgt dat pak zondag uit Nijmegen in uw stadion. Ja, ik, ja, maar goed, wij krijgen uh, 700 supporters uit Nijmegen in ons stadion. En zo'n uh, 17.000, 18.000 supporters voor Vitesse uh, in het ja. Gelre voor ons. En uh, nou, dat is niet alleen maar uh, uh, tuig of, of supporters nee. die komen om te rellen. er zitten ook hele goede supporters tussen. Zeker, maar het, het gaat om de rotte appels waar u alert op moet zijn, neem ik aan. Ja, zeker. Daar zijn wij uh, alert ja. op, juist uh, op de mensen die willen... Uh, Fysieke zeg maar, daar zijn we strak op. Ja, Kunt u vertellen hoe u zich daar dan op voorbereidt? Op de komst van uh, rotte appels, ook al zijn het er maar een paar. Uh, nou, we bereiden ons ten eerste eigenlijk gewoon voor op de komst van supporters. Uh, we vinden het belangrijk om, om de goede supporters gewoon gasvrij te ontvangen op een goede manier. En uh, ja, dus mensen die dat niet willen of niet kunnen, die, uh, die pakken we aan. En dat doen ja. we niet alleen, dat doen we met de politie en doen we met, uh, met andere clubs, met de KNVB gemeente. Openbaar Ministerie en ook wij als Vitesse hebben een sociaal preventief supportsproject. Ja, wat, wat spreek je dan af uh, met, uh, met de instanties die u zojuist noemde? Nou ja, goede, goede voorbereiding is natuurlijk uh, belangrijk. Je maakt afspraken over uh, risico-inschaling. Uh, wat voor kaartverkoop ga je uh, doen? Hoe ga je de kaartverkoop inrichten? Wat voor vervoersregeling uh, komt erbij kijken? Hè? Mogen mensen met eigen vervoer met ja. de auto komen of mo moeten ze per se met een bus verplichte busreis uh, afreizen naar het stadion? Ja. Uh, moet iedereen geregistreerd worden of is er een vrije kaartverkoop? Al ja. dat soort maatregelen. En als nou nu het nu van zondag gaat, beantwoordt u dan... is die vraag over eigen vervoer of met een auto registreren... Uh, risico-inschaling? Nou ja, zondag, uh, Vitesse NEC. Uh, dat is een verplichte buscombi voor de supporters uit uh, Nijmegen. Die, worden, die zijn allemaal geregistreerd. Uh, die moeten allemaal een identiteitsbewijs bij zich hebben. Worden allemaal uh, per bus uh, geselecteerd in Nijmegen die vertrekken... Met een cluster van een aantal bussen. Uh, op een vastgesteld tijdstip naar Arnhem toe. Ja, en ik hoorde u net wel zeggen. gastvrij ontvangen. Hoe doe je dat? Uh, nou ja, vroeger hebben we alleen nog de neiging. Om, om allemaal hekken te bouwen. en, en alles. Uh, als, als beesten wat je in een hok gezet. Dat is tegenwoordig niet meer. Hè. We proberen ook. Uh, de, de, de hekken zijn niet meer in het Gelderland bijvoorbeeld. We hebben. Uh, glazen plastic uh, hekken eigenlijk. En uh, ja, dat oogt allemaal wat vriendelijker. Ja. Uh, Oh, dus de, de mensen gaan niet meer ook echt in kooien apart van elkaar? Of houden ze nog wel gescheiden? Nou ja, we, we moeten nog wel wat hekken neerzetten... omdat er wat, wat meer risico uh, mm. is. Dat doen we het liefst zo min mogelijk. Maar uh, we, we maken wat aparte uh, ruimtes om de, om de bussen te parkeren. Uh, ook het bezoekersvak is een aparte uh, ruimte. Maar uh, ja, zo low profile mogelijk als het ja. kan. Want we, ik doe nou net alsof uh, de ellende uit Nijmegen naar Arnhem verhuist. Maar hoe houdt u uw eigen supporters rustig? Uh, door uh, goed met zijn gesprek te gaan van tevoren. Ja. Oh. Uh, door te laten zien wat wel en wat niet kan. Maar Vitesse hebben ook een uh, supportersproject. Dus uh, die houden onderhoud ook contacten met, met de supporters. Ja. En uh, je maakt afspraken met elkaar. Je laat ook zien ja. wat wel kan en wat niet kan. Uh, ja. En wat, wat kan bijvoorbeeld niet? Uh, ja goed, uh, geweld in principe in het stadion tegen een steward of beveiliger. Dat, dat kan niet. Dat, ja. dat, staat, uh, dat, mag, dat mag natuurlijk nooit. Uh, ja in principe uh, vuurwerk is ook niet toegestaan ja. in het stadion. nee dat begrijp ik. Uh, uh, eigenlijk zou je moeten zeggen ja dat, dat is vrij normaal. Hè? Daar ho hoef je niet lang met elkaar over te spreken. wat, wat kan wel? mooi spannend. Uh, nou goed hè, voetbal is uh, op zich hartstikke leuk en er ja? hoort een, een beetje rivaliteit bij. Uh, iedereen is natuurlijk voor zijn of haar club. Ja. en uh, ja, de NEC sport zijn voor NEC en wij zijn voor Vitesse. Uh, daar hoort een beetje rivaliteit bij. Nou, zolang dat gezond blijft, mag dat. En dan mag je best wel ludiek uh, uh, liedjes zingen... of een uh, uh, ludiek spandoek, zolang dat maar een beetje gezond blijft. Ja. Kijkt u ook naar, inderdaad naar de tekst op spandoeken? Ja, ja, ja. ook daar zijn wij verantwoordelijk voor. Ja? Dus die neemt u van tevoren nog even door met uh, de harde kern? Uh, nou ja, met onze of uh, met de Ja, met supporters, die maken spandoek van tevoren. Ja. Die komen bij ons van. We willen graag een spandoek maken. We zijn niet zo blij dat uh, op het moment dat er wat gebeurt, dat wij de komende drie jaar niet meer mee mogen naar uh, Nijmegen. Uh, nou, daar hebben wij toch wat moeite mee. Dan willen we graag een tekst op maken. En dan leggen ze voor van nou we willen graag dit doen, uh, kan dat? En dan, uh, dan kijken we ernaar of dat ja. uh, kan of niet. Want als het zondag ontspoort, dan is dat de sanctie. Drie jaar niet meer uh, uit publiek mee naar de derby. Ja, dat uh, die kans uh, bestaat als dat gebeurt. Ja, u houdt nog een slag om de arm. Ja, ik hoop natuurlijk niet. Nee, oh, dat het niet gebeurt. Nee, de kans bestaat inderdaad dat het, dat het dus drie jaar zonder uitpubliek uh, wordt. Dat is, wel, dat is wel de allerstrengste maatregel, geloof ik. Hè? Dat is een hele strenge uh, uh, maatregel. Is de maat vol wat dat betreft voor u dus uh, wat uh, de toelating van geweld betreft? Maar nou ja, dat sowieso, dat staat, uh, geweld is nooit, uh, nooit goed natuurlijk. Nee, maar goed, er zijn, er zijn gradaties waarbij je uh, straffen oplegt natuurlijk. Ja, nee, nee dat, daar zijn gewoon straffen voor, dus ook het KNVB heeft daar standaard uh, uh, regels ja. voor ook. Ja, je kan zeggen, ik hou, de, ik hou de ME gewoon achter de hand, dus kijken wie de sterkste is vandaag. Ja, nou ja, dat, uh, dat zeg ik ook wel eens, hè. Uh, laat ze lekker in een waaien uh, tegenover elkaar staan en kijken wie er uh, blijft ja. staan. Ja, hebt, hebt u ME achter de hand dan bij zo'n wedstrijd? Uh, nou goed, wij zijn zelf verantwoordelijk als Vitesse voor, uh, eh, voor het feestje voetbal. Ja. We hebben een eigen veiligheidsorganisatie, uh, zo'n kleine 300 uh, ja. mensen. En daarnaast is de politie, en de politie komt erbij in het geval dat wij het niet redden. Uh, en de politie heeft inderdaad uh, zondag en mee uh, achter de hand. Ja, en waar, waar let u zelf op? Hè? Want la, laat ik u eens meenemen naar het stadion. Die wedstrijd begint om half één. Hoe laat bent u er? Uh, om half negen. Zo vroeg al? ja. Goede voorbereiding, hè? Wat gaat u dan dat is het doen? belangrijkste. Ja, dat begrijp ik. Maar wat doe je dan concreet? Uh, dan uh, ga ik de briefing doornemen. Dan, uh, met de stewards ik... en zo? Ja, ik ga zelf de briefing doornemen. Ik ja? uh, neem de leidinggevende door van de stewards van de Veiligheidsorganisatie. En die gaan vervolgens weer getrapt uh, hun mensen brieven. Ikzelf heb overleg ja. nog met, uh, met de veiligheidspartners, met de politie. Uh, met de scheidsrechter hebben we uh, nog overleg. Uh, en als de boel gaat draaien moet je natuurlijk zorgen dat alles uh, goed loopt. En waar zit u tijdens de wedstrijd? Uh, tijdens de wedstrijd zit ik uh, bij de commandant van de politie. Daar moet ik uh, bij in de buurt zijn. En dan stuur ik onze veiligheidsorganisatie ja. aan. Waar, waar is dat ongeveer in het stadion? Waar zit u dan? Dat is in de commandoruimte. Ja, waar is die? In het, in het Gelderdome? Ja, midden op de tribune in, te, in het Gelderdome. Ah, en, uh, en kunt u dan nog wat van de wedstrijd zien? Of kijkt u naar monitoren? Of bent u, en bent u voortdurend in overleg? Als de wedstrijd goed verloopt, dan uh, ja? kan ik wat van de wedstrijd zien. Dus, ja. <laughs> nee, en, en anders, uh, we hebben allemaal camera's en, en, en, en, en uh, communicatiemiddelen. En als het druk is, dan, dan ben je natuurlijk druk mee bezig. Dus uh, dan is het wat minder van de wedstrijd zien meestal. Ja. Zeg, en uh, wat, wat is uw eigen filosofie bij, bij uh, de aanpak van dit soort uh, problemen? Hoe staat u er zelf tegenover? Nou, ik, sta er, uh, ik heb zelf ook... Uh, Want u uh, bent beveiliger van huis uit, hè? U bent een hoogopgeleid, Crimin criminoloog geloof ik zelfs. Ik heb gestudeerd inderdaad, ja. uh, uh, criminologie onder andere. Ik heb uh, bij het sociaal preventief supportsproject gezeten. Ik heb de harde kern uh, uh, begeleiders ja. gezeten, ook een naar gedaan. Dus ik, ik weet ook uh, uh, uh, wat er speelt en uh, uh, ja, wat erbij komt kijken. Hè. Gezonde rivaliteit is goed, ja. maar uh, op een goede manier dan. Ja, blijft u, blijft u even aan de lijn. U zit in Arnhem, hè? U, u bent in de ja. thuisbasis uh, gebleven. Erik Tammer, goedenavond. Goedenavond. Oud voetballer, we kennen je van, uh, ja, van, van niet eigenlijk, Ajax, <laughs> AZ, Herenveen, ADO, Sparta, Excelsior, noem maar wat, hè? Ja, ja ga door, ga door. Uh, uh, ga <laughs> door, ga door. Vandaag de dag uh, als oud voetballer bezig met voetbal in Amerika, hè? Ja, klopt. Uh, we zijn drie jaar geleden zijn wij begonnen met de Dutch Lions. En uh, we hebben inmiddels uh, twee clubs op, uh, op twee verschillende niveaus uh, in Amerika. Ja, je bent bezig met lokaal talent, hè? Ja, we hebben ook een, een jeugdopleiding, want daarom zijn we eigenlijk ook in Amerika begonnen. Oh. En we hebben inmiddels uh, 21 teams in Dayton, Ohio. En we hebben nu zes teams in Houston, Texas. Kijk. Uh, waar, waar ik je even uh, voor consulteer is, uh, hoe zit dat nou in Amerika en de Verenigde Staten met uh, uh, rellen bij sportwedstrijden? Heb je, gebeurt het überhaupt bij, bij, bij voetbal of is het daar nog te klein voor? Nou, bij voetbal gebeurt het uh, zeer zeker niet. En om een hele simpele reden. Uh, in Amerika zorgen ze er eigenlijk voor dat er al geen rivaliteit binnen een, een stad of staat is. Uh, want er mag maar één uh, profclub in een staat zitten. Hm. Zo ongeveer. Dus, dus er zitten al gemiddeld twee uh, tot driehonderd kilometer sowieso tussen, tussen twee verschillende clubs. Ja. En, en die zijn uh, zeldzaam, want het, uh, als ik kijk naar onze eigen competitie... onze dichtstbijzijnde tegenstander is op vijf uur rijden. Ja. En onze verste is 14 uur en moet ook twee keer vliegen. Kijk, dus het voetbal wordt vrij rustig uh, gehouden. Maar als je bijvoorbeeld basketbal neemt... Ja, is, is een heel klein beetje wel hetzelfde, omdat uh, die reizen eigenlijk door heel Amerika... Ja. En, uh, maar de aantrekkingskracht? De aantrekkingskracht is daar uh, vele malen uh, hoger. Nee. En dat, dat komt voornamelijk omdat, uh, ja, dat is al vanuit uh, het gegeven van de college-tijd, uh, is dat uh, zo meegenomen. En uh, tijdens de college, ja, daar zitten gewoon, uh, op een college van 20.000 ja. leerlingen, zitten er gewoon 12.000 op de tribune. Ja. En, en daar mis, zijn soms, maar dat ook. Ja en vrij beperkt en vrij weinig komt dat voor... dat uh, daar veel toeschouwers van de tegenpartij bij zijn. En dan loopt dus wel eens uit de hand? Ja, eigenlijk nooit. Ik heb er eigenlijk nooit iets nee? over vernomen. Nee, zelfs niet bij het ijshockey of bij het basketbal... of bij merkend voetbal. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb één keer zelf meegemaakt... Uh, was ik in Cincinnati. Dat is uh, een kleine 80 kilometer bij ons vandaan. <lacht> en daar uh, speelden zij tegen de... Uh, Cincinnati Bengals speelden tegen de Baltimore nog iets... En ik had toevallig een paarse trui aan, want er was uh, uh, uh, mode in Nederland. En uh, speelt de Baltimore speelde dus in het echt volledig paars. Nou, toen werd ik dus wel een beetje yeah. raar aangekeken door wat, wat toeschouwers. Maar dat was voornamelijk na... Uh, uh, ja, een Amerikaanse voetbalwedstrijd duurt gewoon vier uur. En na vier uur en een pilsje of uh, zes... werd ik toch wel iets vreemder aangekeken door een aantal mensen. Maar er was niemand die wat zei of die wat deed of... En uh, ja, dat gebeurt daar gewoon niet. Omdat volgens mij ook de sancties in Amerika zijn ook dusdanig hoog. Dus als je wordt opgepakt, dan heb je direct echt een probleem uh, op allerlei gebieden. Ja. En niet alleen maar dat je een stadion van krijgt, maar je hebt ook kans dat je dus niet meer bij je baas binnenkomt. Ik ja. hey, dank je wel Erik, uh, Erik Tammer. Ik hoop uh, een keer uitgebreid over je ervaringen uh, te horen. Dat lijkt me op. Ongelooflijk aardig. Voetbal in Amerika. Soccer daar uh, en wat je aan doet met. Bedankt, uh, bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. Leo van der Vliet, uh, de, de veiligheidsmanager van uh, Vitesse. Uh, tot slot uh, bij u, meneer van der Vliet. Is Nederland qua veiligheidsmaatregelen het beste jongetje van de klas... In, als, je, als je het in de omringende landen uh, bekijkt? Nou ja, wij, wij horen zeker bij, uh, bij de beste landen van, van Europa, uh, denk ik, samen met Duitsland en Engeland lopen het uh, meest voorop uh, als het gaat om ja. um, voetbal en voetbalveiligheid. Ja, uh, en, en Duitsland ook, hè? Duitsland doet het ook wel heel goed, hè? Ja, Duitsland doet het ook zeker goed. goed. Nou, ik, ik hoop dat u een, een rustige middag heeft waar u van een mooie wedstrijd kan genieten. Vitesse NEC, zondag half één in de ja. Gelre -Dome. Zeker. Ik wil nog wel even zeggen, dat hè, nu lijkt het heel erg als voetbal spreekoren en rellen is. Uh, nu ja. hebben we toevallig Vitesse en NEC, dat is de risicowedstrijd, Maar als u kijkt wat er nog gebeurt, uh, er gaat ook heel veel goed. Er zitten ook heel veel kinderen en ook vrouwen bij ons in het ja. stadion. Dan moet de werk niet overbodig maken. Absoluut niet. Er ja. moet <laughs> altijd wat blijven gebeuren. Hè. Lijkt me ook. Te doen, zijn. zeg Dank u wel en een mooie, mooie zondag. Graag gedaan. Succes met uitzending. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. Storm, storm en regen en water, heel veel water. En anderzijds extreme droogte, klimaat verandert. We weten het al jaren en toch weet Nederland er niet goed op in te spelen, op die klimaatverandering. Dat schrijft de Rekenkamer vandaag in een, een rapport, ik wou zeggen een lijvig rapport, maar ja, wat is lijvig? Hè? Wat zijn er 40, meneer Wagenaar? Goedenavond. Goedenavond. Maar als de Rekenkamer het schrijft, dan, wat denkt u dan? Um, a, de Rekenkamer uh, moeten we heel serieus nemen. Uh, ze doen altijd gedegen werk. Uh, ze gaan vaak ook, om het maar even een de onthouden... niet over één nacht ijs. En ik denk dat de conclusie die ze hier trekken eentje is... waar we, uh, en ik praat over we, uh, Nederland... maar met name het kabinet en de Tweede Kamer... Ja. serieus gevolgen gaan moeten geven. Ik moet wel erbij zeggen, u bent directeur van de Stichting Natuur en Milieu. Hè? Dus alles wat u zegt heeft uh, wel een basis... Uh, dat, dat klopt. Alleen ja. vanuit natuur en milieu... wij staan voor het uh, verduurzamen van de samenleving... Zeker. met natuurlijk een heel zwaar accent op een hele mooie leefomgeving. En uh, dat hangt samen met alle andere ontwikkeling, of bijna alle andere ontwikkelingen in Nederland. Ja. Maar kunnen we eens kijken waar het misgaat uh, in ja. Nederland? Kunt u um, wat concrete voorbeelden noemen? Nou, het, het eerste wat ik denk even zou willen zeggen is... dit rapport zegt, um, en dat doe je thuis ook... als je risico's hebt, wil je weten welke risico's je loopt. Ja. En wat ze heel simpel zeggen is... Nederland is onvoldoende voorbereid op welke risico's er zijn. Ja, nou, het... wat, wat zijn risico's dan? Nou, één risico, omdat we zeggen waar we wel ja. goed op voorbereid zijn, is de stijging van het water. Ja, we hebben de we Delta-wet. We hebben een Delta-wet, maar we hebben ook een commissie-veerman gehad. En die heeft keurig gezegd: we moeten zorgen dat we bij de rivieren dit doen en bij de dijken dat. Ja, maar dat is maar ook... één aspectje. Hè? Ja, nee, ik denk dat je precies de vinger op de gevoelige plek legt. Want uh, dit rapport geeft heel sterk aan, dat is ook iets wat ons. Uh, ik wil niet zeggen verbaasd heeft, maar we vinden het wel goed dat het nu duidelijk wordt... dat de effecten veel groter zijn op het gebied bijvoorbeeld van gezondheid. Uh, Temperatuurverandering leidt tot, uh, tot hitte. Nou, hoeveel mensen hebben er niet in de zomer vaak last van hittestress? Maar we krijgen ook te maken met uh, ziektes met infecties. Ik bedoel, mensen kennen allemaal de ziekte van Lyme, mm. maar ze komen er nog veel meer. Hoe zijn we daarop voorbereid? Uh, het toerisme, Is bijvoorbeeld ook een, een, ik vind het wel een, een verbazingwekkende sector. Aan de ene kant denk je, als het warmer wordt, krijgen we meer toeristen. Ja? Maar klimaatverandering leidt er wel toe dat alle riviertjes en sloten, die worden allemaal vies vanwege algen. Dan krijgen we weer die blauwalgen. Dan krijgen we weer exact ja. die blauwalgen. En het mooie van dit rapport is dat je, of we naar de landbouw gaan, of we gaan naar transport toe, of we gaan naar de energie toe. Overal zijn er kleine en grote vragen. En ik zou zeggen, dit is precies de uitdaging voor het huidige kabinet en de Tweede <coughs> Kamer. Pak het op. Ja, dat, dat, maar dat, wat de rekenkamer zegt, die kabinetten komen te uh, uh, tekort om echt adequaat beleid erop los te laten. Is dat ook uw ervaring, dat u merkt, ja, er is wel een minister... of nu een staatssecretaris, mevrouw Mansveld, voor milieu... maar hoeveel tijd krijgt ze? Um, en dan worden dus plannen gemaakt, en de ander maakt weer nieuwe plannen... en uiteindelijk gebeurt er weinig. Nou, ik denk dat het beeld wat u schetst, wat wij ook herkennen... Um, dat is trouwens ook een element in dit rapport... als we kijken naar ons omringende landen... Duitsland, Denemarken, ja. Engeland, die hebben allemaal een consistent beleid. En daar heb je ook kabinetten die komen en gaan. Dus ik denk dat wij als Nederland uh, heel duidelijk... veel meer voor een lange termijn beleid moeten gaan. En niet iedereen moet overal zijn eigen plasje overheen doen. En daar zijn gelukkig een aantal goede voorbeelden met dit huidige kabinet. Oh ja? Uh, zo snel al? Ja, zo snel op het gebied van duurzame energie... Um, komt binnenkort een groep, als ik me niet vergis zelfs morgen... onder leiding van de SER bij elkaar... waar gekeken wordt van hoe kunnen we duurzame energie in Nederland stimuleren... gesteund door werkgevers, werknemers, de overheid... en natuur- en milieuorganisaties... waar wij natuurlijk een van de belangrijke partijen van zijn. Dus uh, u zegt als de polder bij elkaar komt en afspraken maakt... dan heb je in feite zo'n kabinet niet eens meer nodig. Je hoeft alleen nog maar een stempel op te zetten... en misschien wat geld bij te leggen. Ik denk dat u het precies ja? goed uitlegt... maar dan breng we het weer even naar de mensen thuis. Ja, hoe doe je dat? Uh, Windmolens op land? Iedereen kent wel de verhalen van dat er plannen zijn en dat het oeverloos duurt ja. voordat die windmolens geplaatst worden. Waarom kunnen we die procedures nou niet veel sneller doen? Als we nou in Nederland met z'n allen ervan bewust zijn dat we naar die duurzame samenleving te moeten, laten we het dan ook gewoon ja. snel doen. Maar daar zegt u wat. Kijk, er zijn. Er zijn ik herinner me, waar was het op, uh, op het eiland Urlijk, het voormalige eiland, dat mensen zeiden, ja, windmolens, maar niet hier. Klopt. Dus die mensen die, die, die kiezen voor de schoonheid van het uitzicht... in plaats van uh, voor de toekomst van het milieu. Heel begrijpelijk. En ik denk ook voor de bewoners van Urk... dat lusten en lasten rond dit soort zaken moet ja. je goed verdelen. Je moet niet zeggen dat alleen de, mens van last, de, de, de mensen in Urk de lasten hebben. Ze mogen er ook een aantal lusten van hebben. En dat kan in dit geval voor een, dat ze veel goedkoper energie kunnen krijgen. Ja. Zeg maar, u zei net, ja, het hangt allemaal met elkaar samen. Hè? Met, met de, de landbouw, de gezondheid, toerisme, energie, water, nou, noem, noem het. Is in Nederland is, is bijvoorbeeld Rijksoverheid ervan doordrongen... dat die dingen samenhangen? Of kijken we toch nog te veel naar aparte onderdeeltjes? Um, er is een verschil tussen of men ervan doordrongen is. Want ik geloof dat veel mensen het wel beseffen. Alleen waar het in Nederland vooral om gaat, is doen, doen, doen. En in doen vindt nog onvoldoende samenhang plaats. Wat zou er wat u betreft uh, gedaan moeten worden? Um, nou, ik, ik dacht niet dat we een paar uur hadden... maar als ik wat nee, prioriteiten nee, een neem... Minuten. een paar minuten. Um, als we nemen de hele problematiek van de landbouw... Wat is de problematiek van de landbouw? Landbouw is voedsel, zoals we de wij, op de huidige wijze ons voedsel consumeren. Dat kan niet ten aanzien van het landgebruik, wat we enorm vervuilen. En het tweede wat niet kan, is als we over 30, 40 jaar... met 9 miljard mensen op deze aarde zijn... Dan kunnen we er niet iedereen meer van voedsel voorzien. Dus het moet anders. Eén component daarbij is, en dan gaat het over ook iedereen die vanavond hier luistert, dat wij wat we eten, moeten gaan veranderen, maar... minder vlees. Ja. Het andere is dat we met de boeren en de vleesverwerkende industrie hm. moeten praten hoe kunnen we het duurzaam produceren. En dat betekent uh, dat er minder antibiotica gebruikt moet worden. Dat ook de koeien uh, buiten mogen lopen. Maar ook dat zeg maar, de uh, milieuvervuilende stoffen zeg maar, goed afgevangen worden. Ja, maar die... En dat kan allemaal, maar het is precies wat u zegt. Het is complex. Ja, maar, maar, maar laten we zeggen, dit zijn de, de problemen die we in kaart hebben. En die worden dus blijkbaar nog erger uh, naarmate het klimaat uh, verandert. Hè? Lees ik in het rapport van de Rekenkamer. Krijgen we dus te maken met misschien wel onbekende ziekten, met plagen en dat soort zaken ten aanzien van landbouw. Klopt. En ik denk dat dit rapport dus ook enorm helpt... om te versnellen. In Nederland zijn we heel goed in staat om problemen op te lossen. We mm. hebben heel veel slimme mensen. Het is ook leuk om een aantal problemen op te lossen. We moeten bij elkaar gaan zitten. Maar u gaf het net zelf ook al aan. Wat af en toe nodig is, is, is regelgeving. Uh, wat nodig is, is af en toe wat geld. En verder moeten we bij elkaar zitten. En ook zorgen dat het snel gebeurt. En zowel ja. in de landbouw, als in de energiesector... waar dus morgen het mooie voorbeeld van is... Kan het allemaal gebeuren? Ja, want uh, die, die temperatuur die stijgt. Hè, en dat, dat, blijkt, uh, dat, dat gaat, uh, dat gaat uh, maar voort. We weten dat de zeespiegel als gevolg daarvan stijgt. Daar, daar hebben we dus echt goed op ingespeeld met die Delta-wet inmiddels. Hè. Want we hebben ervoor gezorgd dat de rivieren en de dijken en de, en de Noordzeekust toch in ieder geval wat, uh, wat hoger zijn geworden. Maar er is geld gereserveerd ja. en er wordt gebouwd. Ja, dus, dus dat, is, laten we zeggen, dat is het optimistische teken. Waar, waar zou u een prioriteit willen leggen ten aanzien van een volgende stap? Uh, of zegt u, ik heb zo'n lange verlanglijst, ik ga er echt geen, geen keuzes in maken? Nee hoor, ik denk dat er... Uh, ik zal nooit één keuze doen. Ik heb drie dingen. Of ik zeg vier, dat is één de natuur. Het programma heeft twee dingen. Twee dingen. <laughs> uh, kijk of ze kan combineren. Nee nou, hoor. Okay. Nee, het maakt niet uit. nee, maar de Kom natuur... Maar. In ieder geval wat er ja. gebeurt is, zorg ervoor dat we voldoende natuur in Nederland behouden. Dat wil zeggen, wat we nu hebben wat uitbreiden, verbindt dat goed. Ja. Want daarmee zorgt dat onze leefomgeving in ieder geval gezond is. En het tweede is, rondom de energievoorziening laten we vooral op energiebesparing en op duurzame energie inzetten. En hoe kun je energie besparen dan? Huis isoleren zonnepanelen gebruiken, dat hebben we ook minder nodig. Um, en het isoleren is niet alleen van huizen, uh, van particulieren... maar we gaan ook naar de woningbouwcorporaties toe. Er zijn zoveel mogelijkheden om bijna energie-neutrale huizen te maken. En dat is zelfs nog rendabel. Dus... Maar u zijn net ook verbinden van natuurgebieden. Af, dan zie je dat, hè? de Hoge Veluwe geloof ik, die, die overlopen... dat de herten de snelweg over kunnen zonder. Vind je het ook mooi? Ik vind het prachtig. Ja, ja, ja ik, vind echt, ik vind het heel mooi. Ik vind het zo knap gedaan. Ik vind het alleen als je terugrijdt s'avonds over... het ah, is wel donker. Ja... Yeah. Maar goed, uh, maar, wat, maar wat is wat Dieren genieten ook van de donkerte. Ja, dat weet ik. Ja, maar ja, ik denk je, maar kan er nou nergens een lichtje bij. Maar goed, dat is, <laughs> dan, dan moet ik worden heropgevoed uh, in ieder geval. Maar wat is daar nou uh, zo bijzonder aan, aan het verbinden van natuur? Ik bedoel, wat is dat uh, ten favore van het milieu? Uh, ten faveur van het milieu is dat uh, als er een samenhang is, we hebben natuurlijke systemen. Er is een bepaalde natuurlijke mix van dieren. En als het gaat, over, dan gaat het over bijen of het gaat over vogels, dat heeft een natuurlijke samenhang. En wat belangrijk is, dat dat gebieden zoveel mogelijk met elkaar verbonden zijn... zodat als er ergens even, geen evenwicht is, dat dat heel makkelijk gecorrigeerd kan worden. En op die manier krijg je een robuuste leefomgeving. En dat zorgt er ook voor dat zeg maar, de tikken van het klimaat die er komen... veel makkelijker opgevangen kunnen worden. Ja, maakt u zich ongerust over die tikken van het klimaat? Ik ben van nature niet het type wat ongerust is, want ik vertrouw op mensen. Ja. Maar waar ik wel uh, ongerust over ben, is het tempo waarin het gebeurt. Ik zie gelukkig voldoende mensen die willen veranderen. En vandaar ook nu mijn appel op de Tweede Kamer in het kabinet... om veel meer vaart erin te maken. Daar vertrouw ik op. Er zijn ook heel veel ondernemers, heel veel boeren... ook heel veel particulieren die willen. Maar geef ze alsjeblieft de mogelijkheid om te doen wat ze willen doen. Zonnepanelen op de daken waar ik het mm. had. Ja, ja. Huizen isoleren. Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar ja, u, u moet ook telkens als, uh, als belangenorganisatie... in dit geval natuur en milieu, telkens weer in Den Haag op een deur kloppen. En, en dan uh, komt er in dit geval een mevrouw die zegt, ik ben die en die. En uh, wat zegt u dan tegen haar? Uh, fijn dat u op deze positie zit. Ik ben, ja. ben benieuwd wat u de komende kwartaal, en het komend jaar gaat ja. doen. En waar kunnen we u bij helpen? Ja, want u zei net, ik vertrouw wel op mensen. Maar de Rekenkamer zegt, ja, maar ik vertrouw niets op die mensen in het kabinet. Uh, we kunnen naar het verleden kijken. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar de toekomst... In verleden moeten we van leren. En de Rekenkamer geeft ons de belangrijke les. Neem actie en wees consistent. Leer van onze buurlanden, want die zijn allemaal consistent. Zijn die beter? Zijn die sneller? Die zijn veel sneller. Oh ja? Ja, Duitsland doet veel aan zonnepanelen ook, ja. geloof ik. Ja. Ja. En in, in Engeland windenergie, fantastisch. Ja. Denemarken, fantastisch veel windenergie. Ja, gewoon thuiswerken. U bent van het nieuwe werken, Ook dat, ja. Dat is dat je thuis zit en het milieu niet meer belast met vieze auto's en zo? Nou, niet zozeer vieze auto's, maar het, het, het nieuwe oh. werken... Uh, daar zit vooral, zit vooral de crux in dat mensen zelf kunnen bepalen plaats en tijd hmm. van werken. En dat betekent in praktijk gewoon minder rijden met de auto, want je kunt heel veel thuis doen. En dat het... is natuurlijk goed voor het milieu, ja. gezondere lucht. Dat is absoluut waar. Tjerk Wagenaar, dank u wel. Ja, de collega's van BNN zijn toch uh, deze kant opgekomen, per trein, uh, misschien wel met de auto. Uh, ik zeg nog even dat twee dingen.nl is de site waar u de reacties kunt achterlaten, meer informatie kunt vinden. En BNN Today, ja... Uh, Willemijn? Is Willemijn Ja, er? ja je mist is... hem al, hè? Ik dacht even, jij bent aan het sidekick ergens anders... maar je bent gewoon op de radio nee. zometeen. Ja, oh, gisteren. De uh, wilde, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat? Nee, ja. Nee, toen hadden we geen uitzendingen, vandaar. Ja. Nee, ik ben er gewoon. En uh, we hebben het over onder andere het briefje van Bleker... over oh, ja. intriges op het Binnenhof, politici, spindokters... en hoe gaat het eraan toe achter het scherm van Paul Witteman. Behoorlijk openhartig boek, kan ik je melden. Uh, dat allemaal, en we kijken naar de oorlog. Uh, nou ja, oorlog in ieder geval. Het gedoe, ja, halve oorlog toch wel... Op Gaza en hoe dat vooral via de sociale media wordt uitgevochten. Nou, dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Raymond Seret. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij ongeveer 700.000 huizen is de hypotheekschuld op dit moment hoger dan de waarde van het huis. Dat heeft minister Blok gezegd in de Tweede Kamer. Kamerleden wilden weten hoeveel mensen nu te maken hebben met een restschuld... die ontstaat als mensen hun huis verkopen voor een bedrag dat lager is dan de hypotheek. Volgens Blok is dat aantal niet bekend.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 En natuurorganisaties voelen zich gesteund door de Algemene Rekenkamer... die in een rapport schrijft dat Nederland niet goed genoeg is voorbereid op klimaatveranderingen. Volgens Greenpeace laat het rapport zien dat de regering geen benul heeft... van de gevolgen en kosten van klimaatverandering. Een snelle doorbraak naar schone energieopwekking en veel meer energiebesparing... zijn broodnodig om te voorkomen dat generaties na ons nog meer kwijt zijn... aan bijvoorbeeld hoge dijken, al dus Greenpeace. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 15 november 2 over half 9. Goedenavond. VVD prominent Hans Wiegel die wil dat er veel meer aandacht komt voor twintigers en dertigers want anders gaat het straks helemaal mis. Straks praten we daar uitgebreid over met Siebert van Linde, Eilhard Melwijk van de CNV Jongeren en econoom Peter Paul de Vries. En zo meteen hoor je eerst hoe de oorlog in Gaza via social media wordt uitgevochten. Nou, die social media bij ons die doen het ook weer. Hashtag uh, today deed het al. Maar de webcam radio1.nl doet het ook weer. Die was even stuk, maar die doet het. En uh, als je daar op kijkt, dan zie je politiek redacteur Peter Kee. Dat is de man die bijna, bijna elk Haagskopstuk aan tafel krijgt bij Pauw Witteman. En hij wordt ook wel de, de koning van het Binnenhof genoemd. En dat vind je niet leuk, hè? Nou, ik vind het niet, niet heel, de titel staat niet helemaal op mij. De titel staat op het programma, denk ik. En op wat tv met mensen niet kan doen. Niet zo bescheiden. Nee, maar dat is wel waar. Kijk, dat heb je ook gezien in de afgelopen verkiezingscampagne bijvoorbeeld. Diederik Samson stond er slechts voor. Uh, Roemer, fantastisch. Uh, er kwamen de optredens op tv. Ik Diederik meen. Samson deed het fantastisch, weet je wel. Roemer zakte er helemaal weg. En het, eigenlijk maakt en breekt tv dan de politicus. Ja. En bij ons gebeurt dat soms ook, doordat er rare incidenten gebeuren... En omdat de impact van zo'n programma zo groot is... dat er meer dan een miljoen mensen zitten te kijken... Ja. Ja, heeft het gewoon ook implicaties voor zo'n En daar gaat het over, over, over ja, het maken en breken van politici op tv. Al dan niet bedoeld zo. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Zeer openhartig boek. Leuk dat je hier aan tafel bent. Tot zometeen. Maar eerst is lukt natuurlijk. Ja, zo meteen in Today's Topics met de Noord-Zuidlijn... en trotse wethouder in Amsterdam. Louis van Gaal, netwerkende zakenman... een krimpende economie, Lodewijk je die het koud heeft. Gek praten is wat de Pieter, boze Limburgers, <lacht> lachende Hollanders. Nog bozere Limburgers, Mark Rutte, de Nederlandse politiek. En mijn tafel dames is Willemijn Veen over dat straks in Today's Topics. En nu mogen jullie weer door. <lacht> Ik miste je wel gisteren hè. Ik had wel, wel leuk een beetje daar met Matthijs, maar ja, waar lukt dan? En, ik mis de Meder. en die is er ja, weer voor de ja. sport. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, de basketballers die zijn boos. Die hebben NL Sport erin ingeschakeld om te voorkomen... dat de basketbalbond stopt met uh, de belangrijkste mannenteams. De NBB kondigde twee weken geleden aan... dat ze het programma van de mannenselectie uh, helemaal gaan stoppen... vanwege geldgebrek. Komend week einde gaan de basketballers ludieke acties voeren... tijdens de competitiewedstrijden om aandacht te vragen voor hun zaak. En zometeen worden ze verwoord in langs de langste lijn. middels Kees Akerboom, junior, de basketballer. En de winterstop in het Nederlands hockey... die wordt voor een aantal spelers toch wel lucratief. In India wordt in januari de uh, Hockey India League gespeeld. En diverse internationals en oud-internationals... hebben zich aangemeld om daar wat bij te verdienen, wat heet wat. Uh, Eén daarvan is Jaap Stokman, keeper van Bloemendaal... en het Nederlands elftal. Hij legt uit dat deelname nog helemaal niet zeker is. Ja, er is uh, eerst een veiling, die is 1 december. Dan, uh, dan komen alle, alle spelers die, uh, die aan de veiling meedoen... die worden één voor één uh, worden ze eigenlijk, uh, geveld, of niet...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 Ja, je wordt dus geveild als hockey. Het zal niet maar gebeuren. Vorig jaar wilden ze het ook al doen, maar toen uh, was het uh, illegaal, niet legaal. Dus, en nu wel. Nou, zo saai als Nederland Duitsland was, zo spectaculair was Zweden-Engeland. Het er niet ontgaan zijn. Het oefende wel in dat gloednieuwe French Arena. In de gloed, uh, gloednieuwe Friends Arena van Stockholm. Die kregen vooral glans door Slatan Ibrahimovic. De aanvallen van Paris Saint-Germain scoorden maar liefst vier keer. Maar hij bewaarde het beste voor het laatst. Oh, eh, die doet het in het nu jouw Oh, de De De blinde! De reverse van Janssen! De klop! Hans-Sietler 25 frans Ja, dat was Zweeds, hè? Een Zweedse tweede. Ook. Heb, je, heb je hem gezien, die goal? Nee. Ah, je moet echt op YouTube en dan slaat er Ibrahimovic. Goal, Engeland. Ik heb, fenomenaal. ik heb er alleen maar over gelezen. Ja, ik het is zo echt een dat fenomenaal geen... doelpunt. Zometeen langs de lijn gaan we bellen met uh, Stefan Pettersson. Oudspits van Ajax. Dat uh, <laughs> is wel een mooi verhaal. Die zat op de tribune. Die had uh, gezien dat 3-2 werd voor uh, Zweden. Die denkt: nou, uh, ik ga mijn auto halen. <laughs> en die zat dus in de auto toen die goal werd uh, gemaakt in bestuurde <laughs> tijd. Die gaat nooit meer eerder uit een stadion. Want die dat hij wat mist. Zometeen met, dus meer ja, daarover met, uh, in langs de lijn. Twan van p staat om tien uur. Oh, ik zie hem nu voor mijn neus. Hij oh, wordt even neergezet hier. In de webcam ah. ook, die omhaal. Ja. Nee, ik geloof niet op de webcam. Nee, hij oh, okay. heeft de regisseur heeft hem even voorgezet. oké okay. Ik ga hem straks nog even uitvoerig ja. bekijken. Doe maar. Robert mee, dankjewel. Oké. Okay. Jagger, Maroon 5 en Christina Eggeleer. Radio 1, PNN Today. Het is menens tussen Israël en Gaza. Sinds de Israëlische luchtmacht gisteren Hamas-commandant Ahmed Jabri liquideerde, vliegen de raketten over en weer en zijn er zelfs de tanks geladen klaar. En niet alleen in real-life staan ze op scherp, ook op Twitter vuren Hamas en het Israëlische leger tweets op elkaar af. En wordt ja, eigenlijk social media ingezet als propagandamiddel. Jan Franke, die is journalist, woont in Tel Aviv, zit op dit moment in een schuilkelder, of niet Jan? Ja, klopt Willemijn. Ik ja. uh, zit uh, in een schuilkelder bij mij thuis. Want, even kort, laatste nieuws. Uh, er zijn twee raketten in de buurt van Tel Aviv gevallen. Eentje in zee en eentje waarschijnlijk in een open gebied. Het luchtalarm ging af en dan moet je dus naar de schuilkelder. Dat klopt allemaal en uh, dat is een nieuw... Een unicum eigenlijk uh, in Tel Aviv, uh, dat is al twintig uh, jaar niet gebeurd, sinds de, sinds de Golfoorlog. Ja. Mensen zijn daar echt van van slag. Dat kan ik me voorstellen. Dat merk je. J Jij klinkt nog redelijk normaal en coherent. Nou, dat komt omdat ik moet zeggen dat het ergste op dit moment voorbij lijkt. Um, het luchtalarm was eenmalig. Het is een aantal uur geleden dat de laatste raketten uh, hier zijn ingeslagen. Mm -hmm. Er zijn er... Voor zover ik weet, geen meer gevallen ja. in deze buurt. En je ziet ook op straat dat uh, mensen de boel weer een beetje oppakken. Oké, okay, dus jij mag straks, straks de je mag straks de schelkelder weer uit. Dat denk ik wel. Laten we het hebben over uh, die, die oorlog die ze op deze moment uh, voeren, maar dan online. Het, het klinkt bijna als een film, uh, Hamas. En aan de ene kant het Israëlische leger, aan de andere kant die twitteren naar elkaar... en die sturen elkaar online dreig, dreigementen. Wat wordt er dan getwitterd? Nou, sterker nog, analisten zeggen dat dit wel eens de eerste oorlog zou kunnen zijn... die via Twitter is verkondigd. Ja. En dat uh, zit als volgt. Het Israëlische leger, de IDF, uh, plaatste op Twitter um, gisteren, kort na uh, liquidatie van dat Hamas-kopstuk, uh, een video van deze explosie waarbij hij omkwam. Mm -hmm. uh, met daarbij de waarschuwing aan alle Hamas-strijders in Gaza om zich uh, een paar dagen uh, minimaal in kelders op te houden, omdat ze op geen enkele manier veilig zouden kunnen zijn. Ja. Daarop reageerde Hamas weer uh, met de boodschap. ...dat um, zij de, de poorten van de hel zouden openen en geen enkele Israëlische burger of soldaat veilig zou zijn voor de macht van Hamas. Huh. Echte spierballentaal dus. En sindsdien blijft dat zo doorgaan. Maar dat gaat dus over, over en weer op Twitter. Um, dat klinkt vrij onschuldig. Is dat dat ook? Is het niet. Is het niet. Nee, dat denk ik niet. Um, je ziet namelijk ook dat, uh, dat ook burgers uh, uh, in Israël een beetje worden aangestoken door die spierballentaal. En uh, zelf ook sociale mediakanalen gebruiken om een boodschap te plaatsen als we moeten ze nu eindelijk maar eens een keer uh, oprollen daar, want het is genoeg geweest met al die raketten in het zuiden van het land. Ja. Um, ik vraag me af of dat een verstandige manier uh, is om de dingen te benaderen. En ik denk dat ook wel meer Israëli's denken uh, dat daar vraagtekens bij te stellen zijn. Maar, maar waarom is het... Uh, waar, ja, je, je kan er bezwaren tegen hebben dat burgers zich daarmee gaan bemoeien, maar waarom is dat dan uh, erg? Ik, bedoel, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het niet handig is uh, dat mensen gaan twitteren of facebooken waar er bommen zijn gevallen. Hè? Want dan kan de vijand dat ook weer lezen. Nou, dat is een heel goed punt. En uh, daar haak je eigenlijk in op wat iets... Uh, uh, op iets dat nu een uur geleden is gepost door de woordvoerder van het leger op Twitter. Hij deed daarbij de oproep aan alle Israëli's om niet meer uh, via social media te delen waar raketten zijn neergevallen. Want daar zouden Hamas en andere militante groeperingen in de Gazastrook natuurlijk baat bij kunnen hebben. Ja. Als zij weten dat een bepaalde raket wel of niet een doel heeft getroffen, ja. dan kunnen ze diezelfde coördinaten weer blijven gebruiken. Dus het is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant wil het Israëlische leger aandacht voor de bommen die op uh, burgers en Israëlische steden vallen. Aan de andere kant willen ze niet dat Hamas weet dat die raketten doeltreffen. Ja. En dit is een van de gevaren van zo'n sociale mediacampagne die zij nu hanteren. Door beide partijen dus ingezet. Zowel door het Israëlische leger als door Hamas. En dit is uh, waarschijnlijk Absoluut. nog maar het begin dus, uh, van deze ontwikkeling. Dankjewel Jan Franke, journalist in Tel Aviv. In de schuilkelder uh, sterkte vooral. Dank je, een prettig mogelijk. Maar... Jij ook, voor zover dat mogelijk is in Schuilkelder. Uh, de radioprijzen, ja, iets, gewoon iets heel vrolijks eigenlijk. De radioprijzen worden op dit moment uitgereikt. En de Marconi Award voor beste radiozender van Nederland is gegaan de Marconi naar... Marconi Award voor 2012 gaat naar Radio 1. Ja! Yeah! Wow. Hey, Dit is dus ook nieuw voor mij. Ik, ik, we starten het in, maar ik wist het niet. Het goed hè Peter K. Nou, in de studio. Geweldig, ja, Parlementaire journalist van Paul toch? met die mooie sportsomer. Ja, vind je hem verdiend? Goede sportzomer gedaan. Ja, want wie waren ook weer de Slam FM en Sky Radio. Als ik het goed heb. Ja, ik heb het goed. Slam FM en Sky Radio waren de andere ja, twee gegadigden. Ja, een bandjes starten. Ja, nou, daar zit nog oh, best wel wat achter. Oh. <laughs> nou ja, dat mag je best zeggen. We hebben nu toch al gewonnen. Dus nu wel alles. <laughs> maar je vindt het verdiend. Met, uh, vond ja. je het leuk, de, de sportzomer? Ik vond de sport sportsomer heel geslaagd, ja. En ik vond ook dat er, uh, dat er ook nog lekker veel informatie tussendoor zat, weet je wel. Ik zou best altijd zo'n zin willen hebben met uh, ja. die gewoon doorloopt, zeg maar. Ja, die gewoon doorloopt Ja, dat, dat je altijd het nieuws ook krijgt, weet je wel, actueel. Het heet zo'n naald. Ja, van dat uh... ja, is best wel een goed idee voor een nieuwszender, hè? Nou. <laughs> ja, daar nou, wordt uh, ook uh, over nagedacht, hè. Of dit misschien een blauwdruk is voor later. Daar wordt natuurlijk allemaal over gepraat. Uh, dat, uh, ter, nou niet terzijde, maar dat gaat in ieder geval niet over jou. Wat wel over jou gaat, PTK namelijk uh, dit boek. En daarmee hier. Het briefje van Bleker over intriges op het Binnenhof. Politici, spindokters en Pauw Witteman. Het is een uh, vrij openhartig kijkje achter de schermen bij Paul Witteman. Hoe maak je dat, zo'n talkshow? Uh, vanavond, uh, Emiel Rommer, het gast, ja. geloof ik. Ja. Ja. Hebben zijn voorlichters dan ook al gebeld om te kijken of er geen vrouw met drie titels tegenover hem zit? <laughs> nou, die willen, ze willen wel weten wie er verder aan tafel zit. Ja, ja. Dat, uh, dat is uh, uw sans. Ik leg even en, uit, de vrouw met drie titels. Er is één uh, woordvoerder in Den Haag, ik ga ze namelijk ook gewoon maar noemen. Weet ja. je, uh, Roy Kramer, dat is de woordvoerder van Alexander Pechtold. Ja. Uh, ook wel spindokter zeg maar. En die vraagt altijd, als we Pechtold uitnodigen, wie is vanavond de vrouw met de drie tieten? En daar bedoelt hij mee... de wat volksere, wat uh, onverwachtere... misschien wat onbekendere gast... Ja. die uh, wat vreemd uit de hoek kan komen... waardoor een politicus uit zijn verhaal... en uh, uit zijn evenwicht gebracht kan worden. Ja, en dat is... want bij Pechtold was dat een keer gebeurd. Hoe zat ja, hij dat... tegenover? Iemand van de taxicentrale, geloof Precies. ik? Precies. Er was een uh, wat volksman van de taxicentrale... en Pechtold had dan zijn, zijn evenwichtige verhaal... en die man die zat steeds zo van... nou nah, ja, nah, dit ziet er anders... maar dat zie je allemaal verkeerd. Nou ja, er was... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje het pechtold pechtold heel veel over. Ja, ja dus dat is we misschien er wel mee om kunnen gaan. Maar pechtold, Makkelijker, ja. Ja, wat lastiger. Ja. Ja, dat, over dat soort uh, verhalen gaat het boek. Een mooi kijkje in, in ja, hoe, hoe TV-politici kan maken en breken. Uh, we kunnen belangen na niet alle verhalen behandelen. Maar eerst even over jou. Want ik hoorde een grappig verhaal. Um, dat jij uh, uh, dat soms de redactie geen idee heeft waar je uithart. Ja, dat is een verhaal dat uh, Jeroen Pauw verteld heeft toen uh, op de presentatie van het boek. Ja. Um, Dan denk ze, is hij nou in Amsterdam of is hij nou in Den Haag? Nou ja, dat is ook wel het leuke van mijn baan. Weet je wel. Ik heb vroeger ook wel op redacties gewerkt waar je gewoon van 9 tot 5 aanwezig was en je ding deed. En ik heb de luxe dat ik ook een deel van mijn werk ligt gewoon in Den Haag. En ja. Dat betekent dat je ook vaak op uh, dat je wel vaste dagen erheen gaat. Maar ja, als er grote debatten zijn... of als er iets gebeurt, dan ga je toch vaak naar Den Haag toe... om daar te kijken wat je kunt regelen... en die mensen ja, persoonlijk mensen, aan mensen te spreken. Natuurlijk. Ja, ja. En uh, tegelijkertijd... We doen, we doen het met z'n drie over, dus ook altijd een, redact, een collega op de redactie. Mm -hmm. En soms ben ik dat en zijn uh, de andere twee op pad... Maar uh, ik, ik mag gewoon best vaak naar buiten toe. En, uh, maar dan zijn ze je dus kwijt. En dan moet jij op een of andere manier bewijzen dat je heus wel aan het werk bent. Nou, dan is het zo... Jeroen zei toen zo dat, dat, dat, dat, ze, dat ze me soms wel eens misten. En dat die jas er dan weer niet hing. Maar dat er dan wel eens een telefoontje kwam van... Uh, ze komen, weet je wel. Uh, Samsung en uh, Rutte tegelijk. Dat was, was een mooie uh, klapper voor ons, zeg maar. Ja. En ja, dat zijn dan dingen waar je dan een tijdje mee bezig bent geweest. Achter de schermen. Uh, en dan... Is dat bijna een verrassing voor de redactie dat zoiets lukt of zo. Dus, maar dat, dat zijn dingen. Ze weten wel dat we daarmee bezig zijn en dat spreken we natuurlijk ook goed af. Maar op het moment dat het dan binnen is, dat is dat heel erg leuk om dat te melden. Maar ik bedoel eigenlijk iets anders. Nou, ga ik heb ik er al okay. zes keer bijna naartoe gepraat en jij moet toch weten hoe het werkt. Dan hoor, Sorry. Je, dan hoor jij die anekdote te vertellen met, ja. waar ik naar zit te vissen. Dat je dan wel eens om iets voor achter een smsje stuurt naar uh, Jeroen en naar Paul. En dan weten ze vervolgens waar ze je kunnen herkennen. Ja maar, dat, kijk, ja, maar dat was een grap. <laughs> dat is niet echt Maar waar. Het, is, het is een beetje waar, weet je wel, als er een, uh, uh, een item is of, uh, of er is een grote bad, dan komt het wel eens voor dat ik net achter die camera's uh, langsloop... en dat zo net door het beeld heen schiet... en dat ze me in de signaal we terugzien. Het ja. Wethouder hacking van ja. Garden even in beeld. Ja. <laughs> en volgens Jeroen is, doe ik dat dan expres, maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. <laughs> nee, uh, nee. Maar de collega's moeten er altijd wel om lachen. Ja. Ja. Ja, dat staat dan ook niet in het boek. Uh, wat er wel in staat is um, dat je heel hard, uh, heel hard werkt om al die gasten binnen te halen. Maar dat er ook best wel nog iets meer bij komt kijken. Bijvoorbeeld de, de, de, na, de nazorg, zal ik maar zeggen. Ik lees even een klein stukje voor. En die nazorg die begint eigenlijk natuurlijk zodra uh, het programma is afgelopen. Ja. Ik spoedde me tijdens de aftiteling naar boven... in de hoop met een fles wijn voor balken en de schade te beperken. Op de, traf, op de trap kwam ik al een collega tegen. Ze zijn woedend. Maak je borst maar nat. Wat was er toen aan de hand? Uh, Balken was onze gast. Uh, normaal gesproken vertellen wij wel aan gasten wat voor instarts we hebben. Dat is, zeg maar de beelden die bij een item horen. Ja. In dit geval hadden we dat niet gedaan. En, uh, um, en we waren ook nog op het leuke idee gekomen om vijf bloopers van Balken te laten zien. Dus dat was een filmpje van een minuut of twee. Met uh, een beroemde scène op het skateboard dat hij zo onderuit ging. Ja, ja, ja. Met een scène in, de, in, de, uh, in het parlement waarbij hij werd ingefluisterd door uh, Piet en Donner. Omdat hij niet meer wist. Het waren allemaal van dat soort beetje lullige fragmenten. Ja. Uh, die lieten we zien. Ik zat samen met Jack de Vries te kijken. Die zat naast mij en was toen nog de spindokter van Balkende. Bij het tweede fragment stond Jack op, pakte zijn colbertje en verdween zonder een woord te zeggen. Nou, ik dacht al, dat zit niet helemaal lekker. En onze studio was toen nog boven. We zaten nog in de plantage. Daar zat je twee verdiepingen hoger. Uh, programma afgelopen. Ik denk, nou, ik ga maar even snel die kant op. Want met dat flesje wijn kun je soms al wat goed maken. Uh, maar dat hoeft al niet meer. Inderdaad, ik kom met die fles wijn aan en er loopt echt om mijn uitgestoken hand heen. Mij zien jullie hier niet meer. Hij was woest. Ja, en Jack de Vries zei... Ik moet nog zien dat jullie dat ook bij Wouter Bos doen. Die toen de PvdA leidde. En waarvan? Wat zei hij direct, toen? Direct de Vries. Nou ja, ik heb gezegd. Ik heb, we hebben dat, uh, ik heb er niet echt antwoord op gegeven... want dat kon ik hem niet garanderen. En dat hebben we ook niet gedaan. Je kon hem niet garanderen dat je het bij Bos ook zou nee, doen? Nee, sterker nog, we hebben daar heel erg onze les uitgetrokken... omdat... Uh, we wel geleerd hebben dat je niet iemand kunt confronteren... met een soort bloepers vlak voor het eind van de uitzending. Uh, en dat zo'n politicus daar veel schade door kan leiden. Ja. Dat, dat begrepen we ja. later ook wel. En ja. het, het belangrijkste les was eigenlijk... je kunt wel materiaal laten zien wat iemand niet leuk vindt. Bedoel, daar zijn we nog altijd heel makkelijk in. hoor. Bedoel, dat, als wij iets willen laten zien... maar dan zeggen we dat van tevoren. Dus dan weten die mensen... Oké, okay, ze laat dat moment zien dat ik zo, uh, dat ik de verkeerde cijfers noemde, bijvoorbeeld. Want mm. Mark Rutte was is overkomen. Maar en dan heeft iemand daarna ook nog tijd om te reageren. Precies, dat, en dan kan ja. hij ook weten dat het eraan komt. Dus hij ja. zich daar een beetje voorbereiden. Ja. Maar dat, maar, dat mag, weet maar je wel. en was woest, Jack de Vries was woest. Uh, er moest nog een hele sorry, brief aan te pas komen. Ja. excuusbrief staat ook in het boek, hè? Ja, ja, ja. ja. dat is helemaal, helemaal onvloers mooi neergezet. Ja. Nou, ja, dat we hebben we maar één keer gedaan, maar in dat geval vonden we dat op zijn plaats. Ja. Uh, maar het hielp niet heel erg. Want we hebben twee jaar balken en dan niet in de uitzending gehad daarna. Hij is wel consequent. Ja, en dat is ook wel vervelend. Want als je de premier niet bij maar ja. kunt hebben twee jaar lang... ja, dat hoort niet, weet je wel. We willen toch de, de, de top-politici toppolitici in de uitzending hebben. Dat is je ook wel eens wel gelukt, best wel vaak. <lacht> en dit was een verhaal van dat nog niet zo goed afloopt. Een van de mooiste verhalen, vind jij... is die van hoe jij uiteindelijk Brinkman in de uitzending hebt gekregen over... De PVV? Ja, nou, het was heel spannend vooral. En uh, Hero Brinkman, die, die was heel laag op de li lijst gezet. Op de verkiezingslijst door Wilders. Omdat hij een paar akkevietjes had gehad. En wij voelden wel aan dat het niet helemaal lekker zat. Dus ik ben op een gegeven moment naar hem toegestapt: van, uh, Hero, we uh, moeten moet, moet, moet even praten. Hij zei: nou, ik bel je binnenkort. En twee weken later belde hij op. En het ging spraken we af. En toen zei hij. Ik ga uh, voorstellen dat de PVV democratisch wordt. Want het mag niet langer een, uh, een, een dictatoriaal geleide partij zijn. Ja. Want Wilders is eigenlijk het enige lid hè, van de PVV. Ja. Dus hij wilde dat democratiseren... zodat ze konden kiezen wie dan de boel moest leiden. Dat mocht van hen best Wilders zijn, maar het moest democratisch gebeuren. Dat was, wisten wij, voor Wilders echt onbespreekbaar. En Bringham wilde dat bij ons in de uitzending gaan zeggen... wat wij ook vreemd vonden. Want we hebben altijd een moeilijke relatie met de PVV. Ik bedoel, ze zijn ons liever Wilders kwijt nooit. daarom. Nee. En toen kwam zo'n adjudant, want zo leek het op dat moment toch nog wel... Ja. die kwam daar een beetje de boel opblazen. Ik kon het bijna niet geloven, bij ons op de redactie... toen ik het na een paar dagen vertelde, want ik zat er een beetje mee... van nou, het is wel een heel spannend verhaal, dat mag niet uitlekken. Toen konden ze het ook bijna niet geloven. En dat duurde eigenlijk tot de avond zelf... waarop Paul Witteman nog tegen me zei van... wed om een flesje wijn dat hij niet komt. <lacht> en ik buiten ging kijken van zie ik hem nou aankomen, zie ik hem aankomen. Nou, toen kwam die. Toen zei hij het ook aan tafel. En je zag dit? de mensen aan tafel zitten met open mond. Ja. Van wat gebeurt hier? Weet je wel, hoe gaat Wilders hierop reageren? En uh, ja, dat was gewoon heel erg spannend. Is daar dan echt wat aan juichen? denk je van, yes, dat heb ik ja, goed gedaan. Omdat het zo bijna onwaarschijnlijk was dat het zou gebeuren. ben je dan wel echt heel erg blij dat het ook wel gebeurt. Want er zijn ook echt wel mensen die hun verhaal wat steviger aan jou vertellen. en het ja. dan in de uitzending een beetje inslikken. Waardoor het net niet echt nieuws wordt, weet je wel. En ja, dit was gewoon eh, knalnieuws. Gewoon, eh, de PVV stond op zijn kop gewoon. Dat en nog veel meer achtergrondverhalen... dus in het briefje van Bleker van TTK. Weet je anders. De man met de stalen spieren... en meer wapens dan het Amerikaanse leger. Hij komt terug. Rambo. Sylvester Stallone natuurlijk, die de actieheld speelt. Die heeft aangekondigd dat hij een vijfde deel... van die filmserie wil maken. Nederlands bekendste filmcriticus Robert Blokland... die kijkt ernaar uit. Rambo, what most people call hell, he calls home. No law, no war can stop him. Sylvester Stallone is back. Het idee voor Rambo 5 hangt al jaren in de lucht, sinds Rambo 4 vier jaar geleden verscheen. Paulone is een, is een creatieve man, bedoel, hij heeft de beperkingen, maar hij heeft wel altijd ideeën om die series toch voor te laten bestaan. En vooralsnog werkt dat prima, dus ik sta er absoluut open voor. Hij heeft de charisma nog, uh, hij kan nog vechten, heeft hij in Expandables laten zien. Dus kom op met die film en dan zien we wel wat hij ervan maakt. ...getting out any way he can. Zoals elke serie uh, waar meerdere delen van gemaakt zijn... Uh, ...is de serie niet beter geworden sinds het origineel. Kijk, de, de eerste Rambo-film was echt revolutionair toen de tijd. Uh, Rambo was behalve een keiharde actiefilm ook een film... Uh, ...die het onderwerp van veteranen aansneed. Het was een heel serieus onderwerp. En naarmate de serie vorderde... Is, ...is het steeds meer richting die actiekant gegaan. En dat hele uh, maatschappijkritiek is een beetje verdwenen. Dat is jammer, want... want... Dat maakte het eerste deel zo goed The first time was for himself. The second time was for his country. Right, This time, Rambo, something went wrong. It's for his friend. What do you expect us to do? Send in a Delta team? What about me? Mijn favoriete fragment is, is heel persoonlijk. Ik was 12 jaar oud toen ik Rambo 3 zag. Dat was de eerste Rambo film die ik zag. En dan moet hij zijn oude mentor van vroeger, de Richard Craya, bevrijden uit een, een, een, een gemeente gevangenis van Schurken. En op een gegeven moment staan ze volgens mij in Afghanistan op een, op een heuvel. En dan komt er echt een heel leger van Russen met honderden tanks en tientallen helikopters, et cetera. En dan zegt Stalone op de voor hem zo kenmerkende wijze, I don't think we can surround them. We did it, John. What the hell is that? en de main you are you got het lijkt me heel interessant als hij nou gewoon weer zo'n serieuze actiefilm gaat maken uh, waarmee die uh, ja een bepaalde mening wil geven het hoeft geen geen revolutionaire mening te zijn maar ik ben benieuwd of hij dat nog eens kan en of dat ook nog werkt uh, dus dus kom maar door of het een goede film wordt is een tweede maar ik verheug me er wel op ja Sylvester Stallone is back. Als Rambo. Luc kan niks wachten. Ja, ik vind het wel vet, ja. Ja, echt? Ja, nou ja, god, ja ik ben, uh. niet, ben geen groot fan of zo, maar ik vind het wel cool dat er deel 5 komt. Zie je wat verlinde? Sorry, ik zet net mijn koptelefoon op. Oh, het ging over Rambo. Zit je daar ook op te wachten? Uh, ja, eigenlijk wel. Vind Kijk, het wel leuk. Kijk, ja, een verrassend antwoord. Gaan we samen naar de wieurigs leuk? Luc, wat gaan we doen? Uh, Zometeen, uh, ja. Uh, Limburg's in de zaal? Nee, uh, nee. nee. Limburg's nee. hebben we eens boos. Op jou waarschijnlijk. Boos. Nee, nee dit, Je keer, kapot niet, dit keer niet eens op mij. <laughs> nee. Waarom, dat vertel ik straks wel. even nog Louis van Gaal. En we gaan het hebben over de economische situatie in het land. Dat allemaal, na het nieuws met de Rimmons en Morgen in vrijdagmiddaglaat. Astronaut André Kuipers over de toekomst van de commerciële ruimtevaart. Mensen vliegen nu de hele wereld over, Kris Kras. Dat was natuurlijk ook pure science fiction van vroeger, dus dat zou gaan gebeuren. De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Louis van Gaal, waarom is Sien de Jong niet geselecteerd of zo in vorm? Toen zei Van Gaal met zijn bekende vriendelijke toon... Waarom vraag u nog altijd de spelers die ik niet geselecteerd heb? <laughs> Veel satire en live muziek. U bent ook welkom. In de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1.